Oh.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 Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Er komt geen kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. De formatiepoging is mislukt. Informateur Opstelte gaat morgen naar de koningin om eindverslag uit te brengen. In een toelichting zei PVV-leider Wilders geen vertrouwen meer te hebben in het CDA. Hij eiste absolute zekerheid dat de samenwerking niet geblokkeerd zou worden door drie CDA-dissidenten. Maar volgens CDA-onderhandelaar Verhagen is dat een onmogelijke eis. In tegenstelling tot Wilders had VVD-leider Rutte nog wel goede hoop dat de hele CDA-fractie de samenwerking zou steunen. Rutte heeft voorgesteld nu zelf aan de slag te gaan met een concept-regeerakkoord. Daar zouden andere partijen dan later van moeten zeggen of ze voldoende aanknopingspunten zien om te onderhandelen. PvdA-fractievoorzitter Cohen, Roemer van de SP en Halsema van GroenLinks... zijn blij dat de formatie is mislukt. Cohen ziet wel wat in het idee van Rutte voor het schrijven van een conceptakkoord... en zou zich zelfs kunnen voorstellen dat VVD en PvdA dat samen doen. D66-voorman Pechtold noemt Ruttes plan prematuur. Volgens hem moet eerst iemand inventariseren wat nu een werkbare oplossing is. De bemanning van een vrachtvliegtuig dat is neergestort in de Verenigde Arabische Emiraten... heeft de crash niet overleefd. Het toestel kwam met aan boord de twee bemanningsleden... terecht in de woestijn in de buurt van een drukke snelweg in Dubai. De Arabische tv-zender Al Arabia meldt dat er brand aan boord was... voordat het toestel probeerde te landen op de internationale luchthaven van Dubai. Het vliegtuig was een Boeing 747-400 van de Amerikaanse koeriersmaatschappij UPS. Tennisser Robin Haase staat in de halve finales van het Challenger-toernooi van Como. Hij won in twee sets van de Portugees Machado. In de halve finale moet Haase het gaan opnemen tegen de Duitse Reister. Haase is in Como als eerste geplaatst. Dan het weer, wisselend bewolkt en alleen in het noordoosten een lokale bui. Morgen vrij veel zon, Smiddags middags vooral in het zuiden wat bewolking en het wordt 20 graden. Zondag is er overal volop zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Zie het coming to you. We are coming to you. In stereo. We want you to feel this. We want you to feel this. Ten. Nine. Eight. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. CFM Zandvoort Mijn naam is DJ JK En welkom bij een nieuwe aflevering van See It Drie uur lang Dance op Zandvoorts grootste dancevloer En we trappen nu natuurlijk af met deze heerlijke plaat van x featuring Futuring Errol Reed, Nothing But Love En die liefde hebben we ook voor jullie Want wij doen het speciaal voor jullie En natuurlijk ook een beetje voor onszelf natuurlijk wat hebben we vanavond allemaal in de show? Een bomvol programma. Helaas geen DJ Tenhoven. Die heeft een beetje afscheid genomen van de show. Maar niet getreurd. Onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij gaat er vanavond gewoon... drie uur lang tegenaan knallen. En dat gaat hij zo meteen doen. Natuurlijk met de... ZFM. Ziet Party Guide Alle hete feestjes. Hij zet ze op een rij op dit moment. En je hoort straks... Welke feesten dat zijn. Natuurlijk hebben we heel veel nieuwtjes. Uit wereld die dance heet. Heel veel lekkere platen. En de heetste tweets. In Twitter door BIDIT. Ik zeg gewoon lekker blijven luisteren naar deze fijne. Drie uur lang zie je het op je radio. En wat dacht je van deze? Binnenkort uit op Chagal Recording. De House Jugglers. Met teardrops. Dat toch een fijne plaat. De House Jugglers! Teardrops! Je kent hem nog wel, die oude klassieker. Maar dan even een, een lekker nieuw jasje. Denk aan die zwoele zomeravonden. Ja, je kent hem wel. En we denken, dit weekend, heel veel zon en mooi weer hier in Zandvoort. En we dachten, glaasje rosé erbij. En deze plaat op de achtergrond. Ik denk dat je daar zo wel. ...een avondje door kunt komen. Sneakers Festival! Dat is het eerste nieuwtje waar we vanavond mee aftrappen. Sneakers Festival breidt namelijk uit... ...de invulling van de zes podia met meer dan 60 artiesten. Ja, je hoort het goed. 60 artiesten tijdens de zesde Sneakers Festival editie. Zaterdag 18 september op Aquapest is al even bekend... Maar er zijn wat bijzondere aanvullingen te melden. Zo zijn er twee extra areas op het terrein: namelijk de Smeernof-B-Dare-Cube en de dikke Drama Drive-In-Show. De Smeernof-B-Dare-Cube, daar gaan we het straks nog over hebben. Maar we gaan het even hebben, de dikke Drama. Ook van de partijen op, op het Sneaker Festival is de dikke Drama Drive-In-Show. Niet geschikt voor mensen die zichzelf te serieus nemen. Want hier gaat het los: met bejaarde bingo, disco karaoke, onvervalse stoelenlans en meer ouderwetse gezelligheid. Schreeuw je schoor, dans mee en win fantastische prijzen. De gangmakers van Dikke Drama zijn actief sinds 2007... maar vissen de krenten uit de pap. Vorige week warm gedraaid op Mysteryland... zijn ze heter dan ooit op het Sneakers Festival. Zaterdag 18 september. Het motto, of beter gezegd de waarschuwing van de Dikke Drama Crew... slaat de spijker op zijn kop. Yesterday was drama, today is Dikke Drama. Tomorrow is hoofdpijn, je wil het! Word onderdeel van het glazen decor... Ze kleuren nooit binnen de lijntjes en hebben lak aan principes. Glazer, oftewel DJ Shakespeare en MC Lady B. Aangevuld met wisselende contacten. Is de brutaalste partybende van Nederland. Overal waar ze komen, breken ze de tent af met disco, house, eclectic beats, hip hop en R&B. Niet voor niets hosten ze hun eigen area op het Sneakers Festival. DJ La Fuenta is onlangs toegevoegd aan de glazer line-up. Welke artiesten ze nog meer hebben uitgenodigd voor deze editie... Lees je op www.sneakersfestival.nl. Wil je trouwens onderdeel worden van het glazen decor? Mail dan zo snel mogelijk een mooie, originele, prettig gestoorde of hysterische foto van jezelf met of zonder vrienden voorzien van een hoog gehalte naar info@glazer.com. Simpel voorbeeldje: schrijf groot glazer op een karton en ga daarmee op de foto. Of uh, flink aantal foto's uh, is al te vinden op glazer, de Facebookpagina. Nou ja, eventjes kijken. www.facebook.com slash album. En daar kom je ongetwijfeld een paar leuke foto's tegen. Het mag ook wel meer, wat minder gaaf. Meer inspiratie opdoen kan via www.gelazer.com. De vijf leukste foto's worden als decor gebruikt bij de Gelazer Stage op het Sneakers Festival. Dus je doet het trouwens niet voor niets. En ja, als jouw foto wordt uitgekozen win je twee vrijkaarten voor Sneakers Festival... ...plus een exclusieve Gelazer Backstage pas. En dat betekent gratis drank. Nou, wil je dat? Gewoon eventjes kijken naar www.glazer.com. Sneakers, wel bekend met een S. En er valt meer te winnen in samenwerking met footwear specialist Sneakers. Geeft de Sneakers Festival organisatie een VIP pakket voor vier personen weg. De winnaar wordt samen met drie vrienden thuis opgehaald op zaterdag 18 september. Door een Amerikaanse pick-up car bij aankomst op het festivalterrein. ...ingang via de gasteningang ...wordt het gezelschap met champagne ontvangen... ...door het sneakers-promo-beefs moet ik zelf zeggen... ...die tevens de rest van de prijzen overhandigen. Consumptiebonnen voor de eerste uurtjes... ...een store cadeaubon ter waarde van 25 euro... ...en de gloednieuwe CD Sneakers Festival. Wil je kans maken op dit VIP-pakket? Doe je door twee van de drie social media te supporten... ...wordt fan van Facebook... ...en dan de welbekende sneakers site Vind ik leuk moet je dan eventjes toevoegen of je kunt van de Sneakers huislid worden of volgen Sneakers via Twitter. Vervolgens stuur je onder vermelding van Sneakers en Sneakers Festival VIP actie een e-mail naar win@sneakers.nl met daarin je contactgegevens en de minimaal twee linkjes naar je social media. Meedoen, dat is wel even belangrijk, kun je doen tot en met maandag 13 september. Dus ga dit weekend gewoon eventjes achter je computer of beter, doe het gelijk. Zie je het op de achtergrond? Nou, dat komt helemaal goed. Na afloop van het sneakersfestival nog geen zin om naar huis te gaan. Blijf dan gewoon overnachten in een nabijgelegen NH-hotel best inclusief welverdiend, welverdiend anti ontbijt. Dat betekent dat je tot 12 uur kunt ontbijten. En je kunt ook lekker een later check-out doen op zondag 19 september. Om 5 uur moet je dan pas je hotelkamer leeg gemaakt hebben... En anders word je er vanzelf uitgegooid zoals mevrouw Lady B het laatst zelf heeft meegemaakt. Kortom, wil je meer weten, ga dan eventjes naar de sites van Sneakers. En je kunt alle info dan eventjes terugvinden. Door naar nieuwe muziek. Wat dacht je van deze van Ridney? Hij heeft het al ontzettend goed gedaan op Ibiza. Wat zeg ik? Hij doet het nog steeds goed. Ridney Arrivals. Natuurlijk hier. Op jou zie je hem antwoord. Dit. Is tot 12 uur. Dansverschoot de dansvloer. Onder, onder andere Ministry of Sound en Asterix Music. En dan komen we alweer bij het volgende nieuwtje. Leon Boullier, Fantasma, de nieuwe artist Het was al een tijd bekend dat Leon Boullier bezig was met een nieuw album. En nu is die er eindelijk. De opvolger van Pictures heeft dan ook de naam meegekregen Fantasma. Voor Fantasma heeft Leon samengewerkt met onder andere Marieke de Kruijf... Roger WNW, W&W, Siet van Riel en Joop. Fantasma is een mix van aansprekende hitgevoelige tracks als... Don't Be Afraid, Fly Back To Here en Icarus. Aan de andere kant bevat deze CD ook een aantal heerlijke duistere nummers... als A New Dawn en Butterflies. In vergelijking met Pictures is de echte zomerse feel naar de achtergrond gegaan... en zit er meer donkere beats en zwaardere melodieën op de CD... Desondanks blijft het echt een Leon boyer album met veel opzwepende muziek en de typische uh, Leon boyer intro's. Het zijn maar liefst twee cd's. En wil je eventjes kijken wat er nou allemaal op staat? Dan ga je gewoon eventjes naar Free Record shop of www.bol.com. En ongetwijfeld kun je daar eventjes vooruit luisteren. En wie weet zeg je dan van nou, het is helemaal wat of het is helemaal niks. Dat is ook zo met uh, Tim Bergs. Oftewel Avicii. Bromance. Nummer 1 in de Nederlandse top 40. En ja, dit is een opvolger. Hij staat al te trappelen. Tweet it. Toevallig dat we straks uh, tweet it or beat it. DJ's gaan benaderen. Nu hier, Tim Berg. Ja, je hoort een welbekende sound erin zitten, of het net zo groot hit wordt. Ik denk over een paar maanden, wat zeg ik, over een paar weken, dat we het weten. Alhoewel sommige platen toch de laatste tijden echt eerst underground gaan en dan later pas helemaal doorbreken. Zometeen ook een plaat die er ook even een tijdje in de ondergrond heeft gedaan, maar nu helemaal losgaat welke dat is. Dat hoor je zometeen, gewoon lekker blijven luisteren. Hier is nog eventjes terug om het over sneakers. Want wil jij programmeer worden van Smeer of There Cube op sneakers? Dat is natuurlijk altijd leuk. Heb je altijd al een eigen feest willen organiseren... maar nooit het geld en de contacten ervoor gehad? Smirnoff of There Cube biedt deze zomer de mogelijkheid... om je eigen line-up samen te stellen voor een tent. Een 150 vierkante meter vierkante witte inflatable... van 6,5 meter hoog op een groot festival... Hij heeft al op de diverse festivals gestaan, dus misschien heb je hem al gezien. Het enige wat je ervoor moet doen is een flyer ontwerpen met je eigen line-up. Wil je deze lang gekoesterde droom waarmaken op Sneakers Festival? Kijk dan op de Facebookpagina van Smeerd of Je Cube. Je vindt daar 24 artiesten waar je een keuze uit kan maken. Maak je eigen flyer en zorg dat je zoveel mogelijk stemmen krijgt. Wij zorgen dat, dan dat, je, dat we je line-up uitvoeren en jij bent daarvan... ...bij met 24 vrienden. Dat het werkt. hebben we al bewezen. Op Dance Valley, Rocket, Loveland en Zomerkriebels. Jouw line-up 19 september op sneakers. Ga dan naar www.facebook.nl. Nou ja, via de YouTube staan er een aantal filmpjes. waarop je helemaal kunt zien wat er allemaal losgaat. En dan komen we toch bij die plaats. die het in die pizza al een tijdje goed doet. Wat zeg ik? Hij heeft tijdens uh, Winter Conference of Miami 2010... gingen de mensen ook al helemaal los. Heel veel support van onder andere... Eric Morelio, Axel, Mark Knight, Tom Novi, Toka Disco... en veel meer. Hier is hij dan, Rob Dugan, Clap to head in de Nathan en Danny Doves 2010 rework. Dit is See It, met rond de klok van 10 voor 10. De enige echte See It Party Guy. Zorg dat je erbij bent... To Dead hier bij CFM Zandvoort. Ja, en dan heb je zeg maar de, de nieuwtjes. Dirty Dutch! En dat zijn toch wel de betere nieuwtjes. Herinner je het nog? Heb je vorig jaar in de rij gestaan? Dan zullen we dit jaar weer moeten doen. Dirty Dutch Fallout: A Trailer in Amsterdam. Die Hard Pre-Sale start deze zaterdag 4 september. Dirty Dutch strijkt wederom neer in de Amsterdam Rij. Na de twee voorgaande edities in de rij volledig uitverkocht te hebben, is het weer zover. Met als motivatie: niet goed genoeg past niet bij Dirty Dutch. Wordt er nu keihard gewerkt aan de derde editie. Dit moet de beste Dirty Dutch ooit worden: geen lange looproutes, geen eenrichtingsverkeer. Nog hogere servers, meer show en spektakel. En terug naar de compacte opzet: dus maximaal 20.000 bezoekers net als in 2008. Een hoogwaardig evenement is Dirty Dutch na jaren loyaliteit. tijd ...verplicht aan zijn fans te leveren. Meer show en spektakel dan ooit. Dit jaar is show en spektakel... ...een van de grote pijlers van Dirty Dutch... ...met Fallout als thema... ...en A Thriller in Amsterdam als subtitle. Mag de verwachting, verwachting hoog zijn... ...en ook Chucky... ...had er in een eerder interview... ...al woorden aan vuil gemaakt. Chucky, er zal veel worden geïnvesteerd... ...in de show en het spektakel. We won't hold back. Ook mijn doel is namelijk dat alle Dirty Dutch fans... Aanhang en supporters naar huis terugkeren... met het gevoel dat ze iets heel bijzonders hebben meegemaakt. Iets dat nog nooit eerder getoond is, al dus Chucky. Dirty Dirty Die Hard Tickets. De start van de verkoop begint deze zaterdag 4 september... al om 9 uur ochtends. Zoals elk jaar gaan als eerste de 2000 Die Hard Tickets in de verkoop. En ook elk jaar zijn ze weer razendsnel uitverkocht. Met de unieke actie van dit jaar ben je met een Die Hard Ticket... Automatisch een vip Waar we de voorgaande edities de fans een exclusieve Dirty Dutch Prey Party gunden. Doen we dit jaar totaal anders. Wat anders dan? Dit jaar wordt er rondom de DJ Boot een speciaal dek gebouwd. Om de echte DieHard fans de best spot in de house te gunnen. Een DieHard VIP-dek. Daarnaast komt er ook een speciale DieHard VIP-ingang. En gratis loggers met daarin niks meer... ...maar een Dirty Dutch Cootieback. Dus wil je erbij zijn... ...en als speciale gast daar staan op de VIP-deck... ...zorg dan dat je om... Uh, ...zaterdag 4 september... ...de heel vroeg bij bent. Want ja, ze gaan ontzettend hard. De Diehard verkoop... ...zal exclusief op... ...www.dirty-dutch.com ...plaatsvinden... En ja, wanneer is Dirty Dutch dan? En waar is het? Zaterdag 18 december 2010 in de Rai in Amsterdam. En ja, wil je nog veel meer weten? Ga dan uh, gewoon even naar de site die we net genoemd hebben. www.dirtydutch.com Ga door met de muziek! Wat dacht je van deze? Felix de housecat! Oeps! Nee, geen foutje. Althans, dat hoop ik niet voor hem, want deze plaat is zo lekker. Ben je al klaar voor, voor de guys. Nog even geduld, hij komt eraan. Rotte klok van 10 voor 10. Gaan we zo een rondje, tweet it or beat it doen. You never know. In ieder geval eerst, een eethit. dit. is jouw 7M 6.9 is Zonzee, Zandvoort en Zomerhits. M Ik hey, ken jullie Alex Carina nog. Hij is terug. I'm in love! I wanna, wanna do it in de Jupiter Ace Vocal Mix. Natuurlijk, hier bij jou zie je het. Zometeen, tweeter, bied dit. Van Destination Unknown, Calabria, I'm In Love, dat is de nieuwe knaller. Met een hele goede remixpakket, waaronder Kurt Maverick. En natuurlijk de gewone ontzettende knaller van een clubmix. En ja, dan is het er weer tijd voor, de tweet it or beat it. Want wat is er deze week allemaal gebeurd in de wereld die DJ's heet... Zullen we ondertussen gewoon een lekker stemmig muziekje doen? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon gelijk door met de tweet. Want wat is er allemaal gebeurd? Piet Hong, die zegt... ...morgen sta ik op Electric Zoo tussen Afrojack en DJ Chucky. En dat gaat een hele mooie sandwich worden, zegt hij dan. Wat hebben we nog meer? Dennis Ruijer. Ja, die zegt ook... ...ik heb tonnen met promo's. En ja, hartstikke leuk natuurlijk... Maar ja, we komen haast niet aan alle spulletjes toe als het zoveel is. Wat hebben we nog meer? Afrojack. Die heeft een heel mooi t-shirt gezien. Wil je het zien? Ga dan eventjes naar zijn Twitterpagina. Daar heeft hij een linkje geplaatst. Nicky Romero. Wat houdt hem zo bezig deze dagen? Rijles en hardlopen en heel veel in de studio. DJ Chesso. Hij had gisteren een vrije dag. En wat heeft hij gisteren gedaan? In Duitsland is hij rond gaan, gaan hangen. Van bier en braadworst. Playback Luc is in New York zojuist geland. En hij zegt: Hello Amerika! Tot zover eventjes. De tweet, Orbeet. Volgende week meer! Spannende tweet. Zometeen. de Party Guide. Met als goed is ons enige DJ Dion City. Gevolgd door Twee Just uur lang. Nonstop in de mix. Nu eerst. Een nieuwe remix van Dennis Ferris. Hey, hey. lekker van John Jacobson. Dit is jouw CFMs antwoord. Met CIE door speakers. That's all because I watch your way Just an ordinary day Till you came around I had my head straight and sound And they've told me that Just an ordinary day Till you came around And now my life's on the bounds. Just like that Watch your way, and it's all because I heard you say, and I shouldn't know to stay away. But I heard you say, I heard you say, and I heard you say, I heard you say, and I heard you say. Een verzuimd, ja. Maar ja, je hebt, als het goed is, wel weer een hele leuke mixtape gemaakt. Ja, mix Kun je even verklappen wat er allemaal onder meer op staat? Nou, uh, voor degene die helemaal weg zijn van de Swedish House Mafia... kan ik helemaal blij maken. De nieuwe single... Miami 2 Ibiza komt erin voor. Oké, okay, en gaat die zometeen ook in jouw set ja. voorbij komen? Er komen een hoop nummers uit mixtape 9 komen in mijn set voorbij. Dus te, om al een beetje een indruk te geven. En de mensen hoeven niet bang te zijn dat er gewoon zometeen een mixtape bovenaan staat. Nee, nee, nee, het gaat echt live. Ik zal, ik zal wel wat scratchgeluiden maken om het te verwijzen. Ah, oké. Okay. <laughs> maar uh, ook uh, de nieuwe 2010 remixes van Melvin Reese, Lois. Voor de G. Ken je dat? Ja, Lois, ken My ik? Uh... It's unbelievable. Is er een nieuwe remix van uit? Een hele remixpakket van Oliver Twist, Sidney Samson en zo'n groovy van, uh, ook van een paar gasten. Die maar heb ik erop... nogal veel nieuw gekocht, joh. Ja, nou, die is nu uh, in uh, 2010 uh, in nieuwe jasjes uitgekomen. Het origineel is helemaal goed. Dus ja. die staat er ook op? Na, uh, of die ga jij draaien zometeen? Ja, de Oliver Twist remix. Die heeft mij het meeste kunnen pakken. Die staat in mijn mixtape en die komt ook vanavond in uh, Ik ben helemaal benieuwd. Ik ga er helemaal zo meteen voor zitten. Ja. Aandachtig luisteren. Aan de cola. De... Aan, aan de cola, ja. Helaas, we moeten nog rijden. Ja. En ja, voor je het weet heb je een ongeluk. Dus dat willen wij niet. Maar ja... We, Laten we niet we uh, nog heel wat uitzendingen doorgaan. We gaan dus gauw door naar de partyguide. Hebben ja, ze allemaal weer op een ja, rijtje ik gezet. Heb, ik heb ze even snel ook nog even. Daarom ben ik ook zo laat. Ik moest nog heel veel partyguide en nieuwe muziek geven. een, een feestjes hè? Dit ja, weekend. er waren ze zoveel. Nou, maar wel want, de leukste uitgezocht ja, zie ja, ik al. ja. ja. En, we... uh, begin vanavond in de Panama. Je nog? Je kan het nog binnen een uurtje redden. Van 11 tot 4 Madhouse met DJ, DJ Jean en Vandy Omal en de Bass Invaders. Muziekstijl Eclectic. Prijs is 10 euro aan de deur, 15 euro voorverkoop bij Paylogic. Misschien dat je het nog uh, even snel kan... Uh, Ik denk het niet. Uh, Ik denk dat het gewoon aan de deur wordt. Maar ja, ja DJ Jean voor 15 euro. Dus, uh, Ik zeg gewoon doen in de Panama. Ja, door is more. Maar goed, DJ Jan in de Panama 15 euro, dat zal het wel waard zijn. Dat weet ik wel zeker. Dan gaan we naar onze vriend van de show Raimundo